Het weer vrijwel overal droog, ook morgenochtend nog wat bewolking. Later op de dag meer ruimte voor de zon, het wordt dan zo'n 12 graden. Zondag overwegend grijs en zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Eén file op de A1 Apeldoorn naar Hengelo. Tussen de afrit Markelo en de afrit rijzen 5 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden.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 Vrijdag sluiten we in BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat samen met onze politieke commentator Siebert van Liene. Deze week helaas van heel Nederland geworden. Nee, dat <lacht> is alleen maar heel goed. Hij heeft de G500 gelanceerd. Dat kan je bijna niet ontgaan zijn. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Studio sportpresentator Twan van Peperstraten is er. Goedenavond. Hoi. En brandpuntjournaliste Lisbeth Staats. Ook Hoi. Goedenavond. Hoi. goedenavond. En Luc natuurlijk. Hoi. En allemaal te zien op de webcam radio1.nl. Dan klik je op de webcam. En dan zie je daar ook Erik, die Hallo. prachtige muziek bij zich heeft, dat zo meteen. Ja. Uh, maar eerst, look, ik het eerste onderwerp van vandaag. Twee eigenlijk. We gaan het hebben over de politiek, uiteraard. Het was Katshuis dit en Katshuis dag deze week. We gaan naar de persconferentie van Markie Rutten himself. Dames en heren, goedemiddag. Ja, goedenavond. Ik wou het woord aan de minister-president geven. Goed. <laughs> zo, goedenmiddag. Goedenavond, Mark. Mark, man, man, man, man, wat een week. Hè? Suriname, staatsbezoeken, polders die onder water moeten worden gezet. En dan ook nog het Katshuis. Druk, druk, druk, druk, druk. Met andere woorden, we hebben vandaag in de Trevenzaal een hoop gedaan. We hadden een hoop te bespreken. Uh, uiteraard zijn er ook andere besprekingen gaande die in het Katshuis. En ja, zoals u weet, die vallen onder de oh, radiostilte. Radio. Stilte. Ja, dat waren ook inderdaad. Door alle informatie die er naar buiten komt, <lacht> zal je bijna vergeten dat er een radiostilte is. Maar goed, toch, er gaan geruchten dat ze er bijna uit zijn. Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Niet Frits. Alsjeblieft niet Frits. Niet Frits, niet Frits. <lacht> uh, Fuck it. Alleen even over de procedure in het Katshuis. <lacht> uh, u gaat vanavond weer verder praten. Ehm... Um, Gaan de spullen eerst naar het CPB toe en dan gaat u daarna weer verder erover praten? Of maakt u iets bekend van, uh, nou we zijn er in principe uit, nu gaat het naar het CPB toe? Ook de procedure in het Katshuis valt onder radio stilte. Nou ja, wat is dat, wat is dat? Fris, vraag eens waarom? Waarom?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 de wind stevige stappers aan en maar rennen. Dag meneer Roos, ga de fiets richting Katshuis. Nou, ja, dat is wel uh, hoor. Wordt dit uh, de laatste dag, denkt u? Ja, zoals u weet toen we over het. Maar cruciaal. Is er radiostilte? Wat ik even langs? U ja. staat heel erg de weg. Ja, meutejournalisten om Mark Rutte heen. Stel je voor, die dan op zijn gezellig stapt om te gaan fietsen. En Rutte die zet aan, dan gaan de wielen draaien. En Marshall die zet zich schrap, haalt diep adem en zet hem op een lopen. Oh, oh, oh, oh. Bent u er bijna? Bent u niet bij het katshuis? Want dan gaat u nu naartoe, maar bijna bij een akkoord. Zoals u weet um, is er radio stilte en dan houden we ons aan. U, he, heeft u met de heer Van der Staaij gesproken, meneer Rutte? Oh, oh, oh, nu als u dadelijk het katshuis wilt halen. Helemaal iets wat niks met het katshuis te maken heeft, maar het is van de stijl. wat is dat? Maar had dat met het katshuis te maken dan? Nou, heel goed. Wat had dat met het katshuis te maken dan? Ik ga u tot verder testen. Die kon niet mee in het katshuis. Dus ook daar geeft u geen antwoord op. Ja, en op dit moment was Marcel natuurlijk al lang bij het katshuis aangekomen. Waar Mark Rutte ook al niet zei. Of nou ja, over de onderhandelingen in het katshuis doet Mark geen mededeling. En ik herhaal nog een keer. Ja, ja, ja, ja, ik vind het net ja, maar, zo irritant als u. Rustig maar, je hoeft niet te huilen. Inmiddels wordt er ook weer druk gesproken. Het katshuis wordt inmiddels omsingeld door het genaien. Of nou ja, dat Marcel natuurlijk zelf in zijn eentje. Dan rent hij zo om het katshuis. Dan is het ook allemaal opgelost? Ik zet er een punt achter dit wijn? Ik kan zo goed bedenken dat je de G500 hebt opgericht. Als je dit allemaal hoort, het is een grote toneelstukje dit. Ja, het was weer lachen. Dus uh, van, vanmorgen liet Wilders natuurlijk nog die tweet uh, horen. Hè? Van, uh, wat zei hij nou? Van, een uh, tweet. We hadden er weer een. Een was Het was allemaal prematuur. Ja. En, en uh, wat zei hij? Het kan nog alle, alle, alle kanten kant opgaan. Het ik, kan nog klappen. Ja, kortom, een vertaling. Hij gaat pijn leien. En, en wil dat ons nog laten ik, weten. zich alvast even in. Ja, en ik zag dan weer. De, maar dan zie je weer hoe onze, wij als Mediawerk was parool. Wilders trapt weer op de rem. Uh, naar aanleiding van, de, van die ene tweet. Van deze tweet, ja. Gisteren was ik even in Den Haag. En uh, daar hoorde ik eigenlijk. Iedereen was helemaal over de zenuwen. Uh, ambtenaren, Kamerleden. Uh, de hele politieke staf eromheen. Dat het gisteravond of vandaag klaar zou zijn. Hm. Nou, vandaag bleek dat niet helemaal het geval te zijn. Maar je kunt misschien toch wel een beetje opmaken. Dat het in ieder geval het katshuis nu al langzaam af is. En dat we nu uh, de hele achterkant hebben. Dat we rekenmeesters moeten gaan en dergelijke. Uh, maar het, uh, het was niet voor niets vandaag een lange ministerraad. En misschien is het wel klaar, je weet het niet. Dus je weet ook niet wat voor zo'n ah. dreigt nou eigenlijk uh, wat dat nou Maar eigenlijk ik vind zegt. het ook wel flauw, want er is radiostilte afgesproken. Tenminste, zij houden radiostilte. Ja, dat radio is stilte. er al lang niet meer. Nee, maar, wil, je kunt al lezen dat ze volgens niks aan de woningmarkt een, uh, gaan doen. Maar als, als... Dus, het lekt nu al. Ja, maar over de vorm, als een journalist een vraag stelt... dan beroepen ze zich op de radio mm -hmm. En ondertussen wel twitteren en uh, sms'jes yes, van de, yes, de RVD. Je zit je aan te ergeren. Ja, ja, want vorige keer, toen, het bijna, toen er bijna uh, gesuggereerd werd... dat er een crisis was en dat het mm -hmm. zou klappen... toen uh, kwam er ook een sms'je van de RVD. En journalisten die daar dan vragen over gingen stellen... kregen te horen, hé, hey, het is radio stilte. Hé, hey, ja, we, we gaan niet ja. zeggen. Hey. Dat, dat vind ik heel flauw. Ja. ja, en wij hebben het er toen over gehad, hè. Toen dat uh -huh. gebeurd was, dat, dat het leek alsof het even uit elkaar zou klappen. Toen hebben we allerlei theorieën erop uh -huh. losgelaten... We weten het nog steeds niet, nee, hè? Ik zeggen, we zijn een <laughs> tijdje verder. Wat denk je nou, waarom, waarom is... Waarom, want het heeft niks opgeleverd, volgens mij. Dat weet je helemaal niet. Nee? Uh, ik bedoel, uh, dat, dat zou zo zien aan het akkoord wie heeft gewonnen. En uh, volgens mij, uh, wat er gefluisterd wordt, is nog steeds... dat het CDA het hardst gaat winnen van, uh, van de onderhandelaars. De VVD ah. niet zoveel wil. Het CDA veel krijgt en uh, Wilders pijn gaat leiden. Dus we gaan het zien. Maar, maar wie... wat, zit, wat zit er dan achter? Die, die, al die, die, de Rvd zei gisteren van um, een eventueel akkoord zal nog minimaal een week op zich laten wachten. Die temper ook mm -hmm. alweer de boel. Vandaag natuurlijk Wilders met uh, het kan nog alle kanten opgaan. Is dat allemaal bedoeld om dan um, in ieder geval voor de bune te laten lijken? We zijn echt nog heel hard aan het vechten en ik, nou, ik verkoop mijn huid heel duur. Nee hoor. Um... Kijk, je zit met drie onderhandelaars in het katshuis. En je moet niet denken dat die al die ambtelijke beleidsstukjes gaan uh, optikken. en een rekenmachine uit de jaszak pakken. en dat de jager daar dan even op zijn rekenmachine de boel doorrekent. Het moet nu allemaal naar de ambtenaren. Allerlei tikgeiten gaan nu aan de slag om het helemaal in elkaar te zetten. Het CPB gaat het doorrekenen. En ja, dat duurt gewoon even. En die fracties weten dus ook het nog niks. Dus het is letterlijk, hè? het duurt gewoon nog even. Ja, het is gewoon het hele ambtelijke proces gaat in gang. Die fracties moeten uh, uh, gesproken worden. Je zag gisteren al dat van de staai even gepolst werd. of uh, het in van, de Eerste Kamer allemaal wel even goed zou komen. Vandaag hebben ze openlijk met hem gepraat, hè? Ze kwamen ze vooruit ja. vandaag um, ergens op een... Dat is op zich, op, op nou, zich nee, is ook wel hè? want uh, een zaken, hebben ze de SGP zei dat, dat er nooit een, uh, een akkoord met hun nodig was. Nee. Dat ze gewoon als een als heren uh, met elkaar dat zouden regelen. Maar ja, kennelijk is het toch zo spannend op dit moment dat er toch echt gesproken moet worden. Kan het nog misgaan? Ja. Bedoel, dat, dat Twitter wil dus wel, maar uh -huh. kan... Nou, het kan natuurlijk fout gaan als het in de Kamer fout gaat. Ik bedoel, je zit nu met drie onderhandelaars in een katshuis. Nou, dat is iets minder ingewikkeld dan als je met 150 man in een Kamer zit. Waar al de meerderheden niet zo heel erg uh, duidelijk zijn. Dus daar zou het mis kunnen gaan. Maar ja, het zal een beetje zoals. Ken je nog dat debat over het crisisakkoord? Toen Wils dus heel boos ging weglopen. Toen uh, Van Geel, fractievoorzitter van het CDA, zei. Ja, wat u ook wilt, uh, dit is het. En uh, we gaan uh, er geen centimeter meer in veranderen. Hier kunnen we het mee doen. Dat zou natuurlijk nu ook kunnen. Is heel lelijk is dat. Uh, maar dat zou nu ook zomaar kunnen. Dat dat het Kamerdebat ook niet zo heel veel oplevert. En wat hoor jij? Waar wint het CDA dan op? als dat zo zou zijn? Nou ja, dat er toch meer hervormingen zouden aankomen... misschien dan wij nu denken. Uh, maar ja, aan de andere kant hoor je dan weer... dat de, de woningmarkt weer helemaal uh, ongemoeid wordt gelaten. Dus je weet het niet zo goed. Maar wat ze wel zeggen is dat VVD in ieder geval niet zoveel wilde... behalve dat er niet geniveleerd uh, mocht ja, worden. Uh -huh. uh, en dat CDA gewoon een vrij goede onderhandelingsstrategie... dat is het enige wat ik heb gehoord. Plus die ontwikkelingssamenwerking, die hebben ze ook... Nee, weer... Ja, dat was wisselgeld. Maar ja, goed, dat zal verhagen niet zo heel veel zijn. En wanneer zijn we eruit? niet daar... Ja, ah, misschien nog een weekje. En, uh, nog een weekje. En in ieder geval niet maandag en dinsdag, heeft Rutte gezegd. E, ja, maar ja, goed, ja. dat weet je niet. Maar laten we gokken op donderdagmiddag. Donderdagmiddag? <laughs> Hoe <mid> laat? Zie je het? Eén uur, ik nodig je uit, Donderdagmiddag één uur, hartstikke goed. Ze zijn weer uh, begonnen daar. FC Zwolle, FC Eindhoven, recht Zeker, bijna 10 minuutjes gespeeld in de tweede helft van de wedstrijd. Stand 0-0 bij Zwolle Eindhoven. Stand bij Almere City FC, zoals dat heet, tegen Sparta Rotterdam. Ook 0-0 bij deze stand is Zwolle veilig en Zwolle kampioen. Maar goed, er moet nog flink wat tijd gespeeld worden. Wel een kans gezien voor Eindhoven, een paar minuten oh, oh. geleden. Een vrije trap aan de rechterkant van het veld. En voor het doel, Kruis, oh, net te laat op links... Om de bal binnen te tikken. Die is nu ook aan de bal die kruisen. Weg voor Eindhoven op de rechtervleugel. Zijn tegenstander heeft Van Hinten. Daar gaat hij toch over de knie. Ja, heel, dat is een zwalbe wordt er gezegd door de scheidsrechter. En hij geeft ook geel. En dat heeft hij al een keertje eerder gedaan in de wedstrijd aan uh, Nassie Maci Toen die weg was op de linkerkant. En uh, die ging toen ook liggen. En daar was de scheidsrechter. Hij heet overigens uh, Dennis Hiegler. Ook haar, daar was hij onverbiddelijk. Trekt nu dus ook geel. Het is de vijfde gele kaart van de wedstrijd. En een uh, vrije trap voor ze Zwolle op de eigen speelhelft. Op de punt van Strafschopgebied aan de linkerkant. Bal meegegeven aan Lachman. Dan Asjeté in de as van het veld. Meter of tien voor de middenlijn. Breed gespeeld naar uh, de linkerflank Weer naar Van Hintem. en. Uh, die weer terug naar het centrum, zoeken naar een opening. Iedereen is klaar voor het feest, maar er moet nog wel even gescoord worden. Dan lijkt het zeker. Het is 0-0 bij Zwolle Eindhoven, na 56 minuten bijna. DNN Today zet een punt achter de week. Ik, ik hou er even een tomaatje weg. Ja, uh, of... ik hoorde heel mooi daarnaast. Er zit namelijk iemand naast Er zit Rachter, iemand. zit ja, ja, ja, de irritant heet? Erwin. Erwin Willemard. Erwin Willemard zit. Oh, links. Daar. lopen. Lopen. Schiet op. Schieten. Nou ja, goed. We gaan het meemaken. Die horen straks nog wel uit de dak gaan. denk ik. Ja, daarom. Het is mooi voetbal weer. Het is wel een beetje fris buiten. Dus ik denk, ga eens een zomersplaatje opzetten. Wat dacht je daarvan? Dit album is al even oud. Uit 2003, om precies te zijn. Van een bandje uit Californië. En die heette The Thrills. Komen niet allemaal uit die staat. Een paar Engelsen bij. En één zweet, als ik me niet vergis. Um, al heel lang niets meer van ze gehoord. Dit was de eerste plaats waarmee ik kennis met ze maakte. Toen was ik eigenlijk meteen verkocht. Het is West Coast. echte onvervalste West Coast pop. Een liedje wat ik voor je ga draaien heet ook Big Sur. En ik weet niet of je weet wat de Big Sur. En dan S-U-R, Big Sur is. Ja. Het is een gedeelte van Californië wat heel dun bevolkt is. Ongeveer 1500 mensen wonen daar maar. En, dat gaat, en daar loopt een, een weg van net boven San Francisco hè, helemaal naar beneden. Naar Los Angeles en die weg, als je die ooit... Die heb ik wel eens afgereden. Nou ja, die ja. dus. Dan moet jij weten waar dit liedje over gaat. En dan krijg je er een gevoel bij. Moet je me opletten. Dit zijn The Thrills en Big Sur. Just don't auto vol te tanken en gewoon gast te geven in het zonnetje prachtig van San Francisco naar Los Angeles. Big Sur hoorde je van de thrills. Luc, waar gaan wij het over hebben? We gaan het hebben over de G500. Een leuk initiatief waar heel Nederland het deze week over had. Het idee is simpel, hè? 500 jongeren kunnen lid worden van drie politieke partijen tegelijk. Om zo de politieke agenda een beetje te kunnen sturen. Verdacht door een aantal knappe jonge koppen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke oud-laks-voorzitter is een van de initiatiefnemers van dit project? Siewert van... Ja. <lacht> <lacht> Ik kan het je duizend keer zeggen, maar hij heet Siewert van... Kom op, man. Wie heeft er geen 500 bedacht? Siewert van... Jonge gast, bril. Siebert van... Uh... Ja, en dan zijn er wel heel veel Siewert... Kom op! Come Kijk nou eens naar! die vent nou? Ja, kom op man! Het is met haar zo van links en rest. Populaire uitstraling, tenminste als je van de Sixties houdt. Bekende naam, come on! Lrrr. Pak hem even door. Pak hem even. Zie je wat van Linden. Kom op. Come on! Nee, geen idee. Jezus, dude! Echt, come on! Zie je wat van Liepen? jury. Nee. Ik, we komen er wel even voor terug. Nee, is niet goed. Ja, we komen nee. er even nee, terug. Nee, oh, is niet goed. Goed. Nee. goed, Siebert, bedacht dus de G500. En daarna schoot half fossiel Nederland in de stress. Iedereen vond het was van. Nee, maar een groot succes is het wel. Ze zaten zelfs bij de wereldraad door. Wat is G500? 500 jongeren onder de 35 jaar worden lid van zowel de VVD... als het CDA als de Partij van de Arbeid. Nou, het is echt overweldigend. Je moet je voorstellen, um, we hebben 100 uur tot Buitenhof gehad om dit te bouwen. Uh, onze website, onze boodschap, ons plan... De G500 is er, we gaan ook door. Uh, maar die G500 hebben we dus binnen 48 uur bij elkaar. Nou, huppatee, 500 jonge mensen in de pocket. Maar nu jullie plan. Jullie komen eigenlijk als een soort koekoeksgeneratie die politiek binnen. Jullie gaan niet een eigen partij stichten. Jullie pikken, ik zou niet zeggen, nou, misschien wel parasitair, iets van de VVD. Dat bevalt ons wel. Iets van de Partij van de Arbeid, dat nee. bevalt ons wel. Nee. En iets van het CDA. Nee. Nee. Dat, en je laat het hun verder nee. uitvoeren in de Kamer. Ja. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Nee. Nee. Ja. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ja. Nee. nee. Dit is zeg maar typerend voor oude politiek. Pas. Ja, ja maar dat is Echt oude geitenbrei. Dat is oude politiek, dit. De G500 is een nieuwe manier om je politieke doelen te bereiken. En een politieke partij is slechts een middel. Dat jij dat niet snapt. Hier in de studio, de man die het allemaal bedacht. De man wiens naam ons op de lippen ligt. Siebert van... van... van... Lippen... Siebert, goed dat je er bent. En we, hebben, we hebben het van de week ook al over het initiatief gehad. Dus yes. Uitgesluit bij de wereld draait door. De kranten schrijven over niks anders. Het ligt ook overdreven, maar je bent goed in de media. En we gaan niet het hele uh, idee nog eens een keer herkauwen, Maar we willen natuurlijk wel even van je weten hoe jouw week was. Ik bedoel, jij wordt vanochtend wakker en dan sta je dan in je badjasje. Dan sta je de dan dan <lacht> next open dan zie je jezelf 500 keer afgebeeld. Ja, dat was een soort van Noord-Korea-moment. Die reclame dat er mannetjes met borden omheen gaan en dat je denkt van. Uh, dat was niet helemaal de bedoeling. Nee, dacht je dat inderdaad van oh nee. nee ja, weet je, ik heb dit helemaal, niet, ik bedoel, ik heb hobby's zat. Ik hoef niet uh, de G500 uh, op te richten om iets te, te doen te hebben. Wat ik echt wil is dat die G500, dat zijn gewoon 500 gezichten en dat zijn jongeren die nu mailen dat ze na een studie werkloos zijn geraakt of dat ze het moeilijk hebben op de woonmarkt. Ja, dat begrijp dus ik, ik allemaal, maar eigenlijk ik, ik wil ik wil gewoon 500 wel. foto's van die mensen in de ja, krant hebben en Maar, ja, maar dat is 500 je keer Siebert. En het, ja. en het draait ook wel. Tuurlijk gaat het om de ideeën, maar het gaat ook heel erg over jou. Ja, maar, maar dat week. is dus ook heel erg een media realiteit. dat ze dus zelfs als er een keer uh, een politiek Inhoud wordt geboden en een nieuw verhaal. Dat ze dan alsnog naar de poppetjes willen. En ja, maar dat is in jouw geval niet zo heel raar. Je bent 21. Je bent, wordt. wordt uh, dat ja, mag... daar maak je normaal nooit een probleem van, maar dat benadruk ik nu wel. Nou, omdat probleem. jij, omdat jij met het een, is trots. Een, ja, precies, omdat jij oh, met echt? een initiatief Dankjewel. komt dat dat dat wij mensen allebei elkaar niet hadden bedacht. En dan is het ja, is het echt wel bijzonder dat je 21 bent. Dus ik vroeg me af of je je moet toch ook wel ergens een beetje trots zijn op jezelf. Um, nee. Nou, Sjord, ik zag je bij de Wereldraad door vertellen dat je in 48 uur de G500 voor elkaar had gekregen. En daar mag je trots op zijn. Maar nou, ik dat had het niet zo. verwacht, dat is waar. Nee, en, bedoel, dus, dat is toch. Bedoel, nee, maar, jongens, je is... zat hier vorige week. En, uh -huh. toen wist, en toen mocht je het een beetje verklappen dat je dat ging uh -huh. doen bij Buitenhof. En toen had je daadwerkelijk twijfels van... ja, ik ben, ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou, helemaal eens. Nou ja, dan is dat toch een overweldigend... en een best een transformant daar ben, geweest. Ja, daar ben ik er wel echt heel blij mee. Maar het was ook wel een verrassing. Ik dacht, als we halverwege de, de week met 50 man zitten... en uh, drie media dingetjes, dan, uh, nou, dan beginnen we eens En dan gaan we daar eens maanden aan werken. Ja, we zitten nu op 150.000 mensen die onze website bezoeken. Lichtelijk bizar. Uh, twee, of, uh, 1500 likes geloof ik op Facebook. 2000 followers. Nou, we hebben die 500 bij elkaar. We hebben nu een nieuwe tak opgericht, de G500+. Plus dus voor mensen boven de 35. Ja, die en ik voelde ons niet aangesproken. Geen nee, ik hoorde dat het op... jullie het ongehoek nee. mag vonden, maar zo ik was behoor. het niet bedoeld. Ik voelde me enorm aangesproken. Maar goed, ik geloof er is geen krant die geen opiniestuk over jou heeft gepubliceerd. En dat is wel leuk, Dan moet je even vertellen. Zelfs, de, de, zelfs maar De Wereld Draait Door en Paul en Witteman hebben om je zitten vechten. Ja, nou ja, daar kom je dus in van die hele gekke Hilversumse... nou, eigenlijk zijn het natuurlijk Amsterdamse werkelijkheden. De bestagastfabriekse... Uh, ja, ja, precies. Uh, ik wilde weten, Erik ook wel alles van deze week, denk ik, met 3FM. Maar dan, dan gaan ze dus om je vechten wie, wie mag hebben. En ik zat natuurlijk bij Buitenhof. Nou, jullie noemen dat al een beetje fossiel, maar dat is inderdaad wel een wat oudere kijker. En we moesten natuurlijk naar de jongeren toe. Dus ja, de wereld draait door. is dus op dit moment het meest vibrerende platform waarbij je dat kunt doen. Ja, Paul Witteman, ja, daar krijg je meer tijd en ruimte. Dus wij dachten nou, als we dan met het ene verhaal naar de een gaan... en het andere verhaal naar de ander... Dan uh, zou het heel mooi zijn. Maar wat maar, was het ene verhaal en wat was het andere verhaal? Ja, we hadden dus één dat we die 500 bij elkaar hadden. Ja. En de andere dat we het gingen uitbouwen met een nieuwe tak ja, voor boven de 35+. Okay. Plus. Dus, en maar nou, dat kan dus helemaal niet. Uh, en dan gaan ze omling kiften naar ons kiften. En, uh, maar jij had iemand van jou? Jou? aan de telefoon van de wereldrijd door. En, en hoe ging dat? Van de wereldrijd ja, die waren gewoon heel positief. En... Uh, die wilden ons gewoon hebben. Maar je, je merkt dus dat, zeg maar, dan gaan ze met van die exclusiviteitsdingen. En dan, nou, je moet het nog net niet tekenen op een uh, 23-talent uh, papiertje. Maar dat, dat zijn wel bizarre dingen, hè. Voor mij is gewoon, als ik naar tv kijk, zie ik gewoon publieke omroep of commerciële zenders. Maar binnen zo'n publieke omroep, dat is echt allemaal concurrentie en moeilijk doen. Rijden. En de dame ja, van, van Paul Witteman, omroep. die... Uh, ja, ook dat nog. Ja, ze, ja. Zijn, ze zitten in hetzelfde pand, het grootste concurrenten. En ze ja, moeten wel de hele is, dag is, is, met elkaar naar het is, hetzelfde, hetzelfde omroep, ja. ze, ze Ze zaten om hier te vechten, dat is duidelijk. Um, de, de, wat natuurlijk even interessant is, hier aan tafel, mensen die ook uh, van kop tot schouders tot voeten tot teen in de media zitten. Wat vind jij van het plan, Elisabeth? Nou ja, wat uh, Erik net al zei, ik zag jou ook in de wereldrijd door en ik was helemaal gecharmeerd van je enthousiasme. Je plan kwam echt uit je hart. En volgens mij kan zo'n plan dan alleen maar slagen. En uh, nou, ik feliciteer je, want je hebt waanzinnig veel uh, aandacht gegenereerd en ik hoop dat het ook precies zo... maar... Wacht even, ik ben er nog niet. nee, nee. nee. Nou, maar ik heb meer een vraag. Okay. En, dat gaat, en ik denk dat hier op korte termijn dat, dat zeker gaat werken. En dat iedereen, al die 500 mensen die zich aan hebben gemeld... enthousiast zijn in de startblokken mm -hmm. staan. Maar jij signaleerde dat jouw generatie zich niet meer vertegenwoordigd voelt... door die oude partijen en, en misschien wel door het hele politieke bestel. Maar nu ga je met die 500 jonge honden wel gebruik maken van dat mm -hmm. oude politieke bestel. Heb je er niet over nagedacht om een hele eigen partij op te richten? Of, nog beter, een heel nieuw politiek bestel te initiëren? Ja, natuurlijk hebben we erover nagedacht. We begonnen zeg maar, met ons tienpuntenplan. Ja. En toen dachten we, ja, wat is nou de meest effectieve manier om dat naar Den Haag te brengen? Nou, dan kun je een eigen partij oprichten. Ik weet niet of je nog lijst 0 kent bijvoorbeeld van ja. uh, BNN. Mm -hmm. nou, dat uh, mislukt dan heel hard. En als het je al lukt, dan ben je alsnog versplinterd en zitten de jongeren alleen nog maar op de flanken. Dus dat is misschien dan één, leuk voor één Kamerlid dat dan heel veel geld gaat verdienen en vier jaar gerand zit in Den Haag. Maar daar heb je helemaal niks aan voor, uh, voor die beweging. Uh, maar ik nieuw... las dat de jongeren in Nederland bij elkaar goed zijn voor 15 zetels. In de kamer. Ja, maar jongeren stemmen niet op jongeren. Dus uh, dat blijkt ook gewoon uit onderzoek. Ze willen gewoon een goed verhaal horen en uh, iemand die hun belangen verdedigt. En uh, dat betekent helemaal niet dat ze dus een, een, een uh, 25- of 30-jarige iemand in de Kamer hoeven hebben. Dus jij ja, dacht, dan doen we het gewoon. Dat deze is helemaal niet manier. effectief. Is... En je moet het binnen de macht doen en dan moeten we hm. zoeken naar een nieuwe vorm. Nou, en ik heb een uh, rare hobby, dat heet statuten lezen. Uh, dat <lacht> doe ik uh, heel graag. Ik heb er ook ooit over nagedacht om daar ja. een bedrijfje bijvoorbeeld in, op te richten. Ja. En uh, ik had die statuten van die partijen en ik ben gewoon net zo lang gaan lezen dat ik dacht, en bam! Zo kan nu het. Heb De, het Wat ja. dacht Leder jij het want, toen je ervan hoorde? Nou, ik, ik was vooral verbaasd over dat, dat jullie die 500 zo snel hebben gehaald. Dat vind ik heel knap. Maar uh, had je die door moeten selecteren? Moet je niet op een gegeven moment gewoon doorgaan? Dat uiteindelijk dat, dat, er, dat je invloed hebt op welke 500 jongeren dat worden. Want hoe? Uh... Nou, we zijn niet gesloten hè, qua inschrijvingen. Ze hebben nu de 500. Um, en ja, nu we zien hoe snel de respons gaat, zeggen we maar, bam. Volgende uh, uh, aantal dat we hadden, 750. En we gaan gewoon langzaam kijken tot hoe ver we kunnen komen. Elke maar stem is een hoe... stem. Ja, en hoe ver zeggen, je maar je maar zorg maar komt. je er nou voor dat er niet uh, uh, weet ik veel 200 SP-jongeren zich aanmelden? Of wie jullie gaan infiltreren, nou, daar hebben we natuurlijk over nagedacht. We hebben een best wel goed, uh, goede database en software erop zitten en uh, kijken ook goed uh, en we uh, naar die mensen. Rare mensen eruit. Nee hoor, we gooien er helemaal niemand uit. Maar uh, je weet wel, ja, als, uh, als er bij bepaalde, als er toevallig inderdaad. Echt binnen 10 minuten. Uh, um, je database volstroomt met één hoek. dan weet je dat je die. die kunnen prima blijven. maar die moet je natuurlijk niet bij die 500 uh, rekenen. want die moeten bovenop komen. Dus jij gaat dan wel. Jij, jij mag mee straks naar het congres. Ja, en maar jij we mee. hebben dus nu 500 man. en ik heb het nog niet één keer tegengekomen. Het enige wat ze doen is onze database hacken. en die volstroom gooien met nee. 100.000 man. Maar, maar, uh, maar, maar die filter je er gewoon uit. Maar zijn die 500 wel. Uh, blijven die gemotiveerd? Ik bedoel. want uh, het is allemaal heel leuk. en het is uh -huh. nu in de media. en, en het is een hype. Maar, maar zijn ze over een half jaar nog... Over jij een vraag jaar nog? jij vraagt je af of ze ook echt wel straks naar die congressen komen? En blijven gaan. Ja, wij hebben de campagne gebouwd uh, op een tijdspad van iets meer dan een jaar. Dus dit is pas een begin. Het is een overdonderend begin... Maar wij kijken heel erg goed hoe kunnen wij met die mensen in gesprek. Hoe kunnen zij zelf de thema's verder uitwerken. Zelf de media ingaan. Hoe kunnen we dat debat in Nederland op gang krijgen. Nou dat is tot de zomer. Nou dan komt de zomer. Dat wordt de moeilijke. En dan gaan we plannen maken om na de zomer die congressen te gaan bestormen. Uh, maar ja die zijn misschien al in de zomer. En ja ik ja, weet nee, het niet. die gaan ze niet, uh, niet uh, als iedereen in Frankrijk zit houden. Maar Juni-juli maar... zou toch het wordt gezegd. In juni, uh, 2 juni is de eerste van het CDA. Dat ja. zien we dan als een generale repetitie. Maar, maar daar hebben we helemaal is, geen stemrecht. Maar in is toch elke jongere ligt gewoon ergens lekker op het 2 twee twee nee, juni. juni is uh, nog hartstikke koud, ja. dan is het nog heel koud. Ja, ik, ik heb uh. één vraag aan je, Sivert, Want uh, um, uh, Eigenlijk wat, wat je ook min of meer aan wel verwachtte... althans, dat, dat hoop ik dat je dat verwachtte... was dat het, uh, het bastion waar tegen je ja. heel langzaam aan, aan het aanplassen bent... Dat, dat stoffige politieke systeem ook daadwerkelijk op een hele... voor, voor mij in ieder geval voorspelbare ja. manier reageerde op wat je, wat je inbracht... Is dat iets als je naar kijkt? Denk je, ja, dat had ik. Dat, is dat, was dat een daadwerkelijk onderdeel van je strategie? Of. Of kun je, het en kun je het gebruiken? Ik denk dat het het debat op scherp zet. Dat het ook het debat laat verschuiven van de angstpolitiek die we nu voeren. naar een debat over de economie en, en, en verdeling. Uh, dat zie ik. Ik zie op de opiniepagina's uh, de economie en de verdeling binnen onze maatschappij. opeens van de pagina's afschitteren. Dat vind ik mooi. Uh, wat ja, ik en soms meer jammer vind is dat. Gewoon van, niet goed... van, van, van jongeren toch? Meer, ja, dus dat dat wat, viel jou op. Ja, uh, zeg maar. Um, uh, we krijgen heel veel mails van 50ers, 60ers, 70ers. Wij hebben ons moment gehad. Nu moeten jullie helemaal ja. goed. Ik ben het ook helemaal beuk. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Maar ik ga voor jullie. Ik schrijf me in. Uh, en uh, Die vinden de vorm juist heel verfrissend en nieuw. En veel jongeren die zijn alleen maar gewend binnen het huidige systeem te kijken en ja. te denken. En vinden het heel eng om zeg maar een nieuwe vorm te, uh, te kijken. Het is een beetje alsof je democratie vergelijkt met dansen. Uh, nu zeggen we eigenlijk alleen maar als je de polka dans doe je aan, uh, aan politiek. Maar ja, wij willen gewoon gaan hausen en, en reven. Uh, en dat is ook dansen. Maar dan moet je wel even, even bedenken dat daar wel een link tussen zit. En dat is soms moeilijk, merken wij bij uh, jongeren. Zeker die al lid zijn van partijen. Die zijn toch wat starke. Ja, Pol hij... Polka met een pilletje, en toen je vandaag in Den Haag was, hoe, hoe, hoe word je nou aangekeken? Uh, nee, ik was er gisteren. Gister. Uh, en op zich, ik ken er wel redelijk wat mensen ook wel in Den Haag. Dus dat was niet zo'n verschil. Maar het viel me wel op dat het wel echt wel een beetje talk of the town was. En uh, dat ze het er echt over hadden. En dat er ook best wel positief reageerde. Er kwamen ministers naar me toe, kamerleden. Ja. Binnen die partij zelf. Oh, ja, van die partij zelf. Ja, CDA'ers, 5 ja, Dat is eigenlijk raar, hè? Dat er gewoon vanuit partijen zelf... Ja, maar dan zie je, maar, kijk, het punt is ook niet dat wij zeggen dat ze de noodzaak niet zien. Wij zeggen alleen, ze doen het niet. Nee, nee al lang wat er moet gebeuren, jol. Hoe, vind, hoe, hoe vinden die mensen uit die oude partijen dan? Nou ja, de CDA, VVD en de Partij van de Arbeid dat dan dat ze nieuwe leden krijgen die tegelijkertijd ook van andere partijen lid zijn nou, dat en mag die nu met een hele eigen agenda. Jawel, het mag wel. Maar hoe vinden ze dat, dat dat niet meer mensen zijn die vanuit de oude idealen? van ja, het CDA, ja, ja. Nou, dat is even wennen, geloof ik. En um, zijn ze maar is bang voor je? Nou, nog niet. Maar als ze dat zouden zijn, zou ik het ook niet <laughs> zeggen, hoor. Maar je moet ook voorstellen, kijk, wij komen met 500 man. Zo'n parijf van de ADF heeft gewoon 50.000 leden. Dus er zijn maar 1% van de leden. Kijk, en die leden die komen gewoon niet opdagen. En dat moet voor hun een signaal zijn dat wat ze doen, dat dat gewoon niet werkt. En als er al 1% al een beslissende factor kan ja, worden, het is dan moet je een nieuw systeem uitvinden. Deal with it, want je bent er. En de CDJ, ja. hoe reageren die erop? Um, nou, Die wordt bij de ingehaald. Ja. Nee, nou, ja. Dat is een mooi verhaal eigenlijk over te vertellen. Uh, wij zoeken natuurlijk naar de goedkoopste manier om de jongeren lid te maken. En het CDA heeft als enige een super goedkoop uh, lidmaatschap: vijf euro kost dat maar. Voor jongeren dan. Ze hè? moeten natuurlijk ook wat bij het CDA, <laughs> dus dat, daar hebben ze een goede aanbieding. Maar dat betekent dat onze leden ook daar lid van worden. En dat ze dus in één bak een sloot subsidie gaan krijgen, omdat wij hun route gebruiken. Dus volgens mij kunnen Aha. zij niet meer ontevreden zijn. Maar ja. en, Allemaal blij. Goed, en, en ook samen het Buitenland heeft ook al gereageerd. Stuk in de Financial Times. Uh, er ja. zijn aanbiedingen, geloof ik, uit Duitsland. België, die willen hetzelfde op opzetten, ja. toch? Ja, uh, we hebben nu vandaag contact gehad met wat Belgische politici ook. Uh, ook uit kabinetkringen en ook Brusselse jongeren. En het zou dus kunnen dat er een soortgelijk initiatief in België en bon Duitsland... Doe, Europees, doe bon. nou voorzichtig. Bon nee, nee, ik doe nee, niet, mee, maar nee, dat zelf Belgen, niet mee. Die Belgen hebben net een <laughs> regering. <Dat> <laughs> Sorry. Zie <laughs> Het uh, heeft het druk, het houdt het nog wel even druk. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, dat is er ook nog gewoon van 1 minuut over half 10. Hier is Juri Stomitski. Het kabinet wil een derde van de Het in Zeeland onder water zetten... als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Het komt neer op ongeveer 100 hectare. Staatssecretaris Bleker verwacht dat hij tot een overeenkomst kan komen... met de EU en Vlaanderen. Die willen dat de hele Het onder water wordt gezet... Ook andere polders worden teruggegeven aan de natuur, waaronder de Welzingenpolder en een deel van de Schorerpolder. Ook een golf- en schietterrein worden deels onder water gezet. Het onderzoek in Libië naar de vliegramp in Tripoli van twee jaar geleden loopt vertraging op. Dat schrijft minister Roosentaal aan de Tweede Kamer. Bij het ongeluk kwamen ruim 100 mensen om het leven, onder wie 70 Nederlanders. De Libische autoriteiten hebben laten weten dat er voor 12 mei geen eindrapport verschijnt. En de onderhandelaars in het Katshuis hebben vanmiddag gepraat met SGP-leider Van der Staaij. Zijn steun is cruciaal om een Kamermeerderheid te krijgen voor de miljardenbezuinigingen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zitten sinds zes uur vanavond weer in het Katshuis. Waar de besprekingen waarschijnlijk in de beslissende fase zitten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Naar BNN over Radio 1, waar we natuurlijk iedere vrijdag de week afsluiten. Deze week doe ik dat met uh, politiek commentator en G500-man, Siewert van Lienden, journalist van Brandpunt, Elisabeth Staats en Twan van Peverstraaten van Studio Sports. En natuurlijk met Erik Carton en natuurlijk met Lukie Kinkie. Je kan ons zien op de webcam radio1.nl en dan klik je op de knop. En dan zie je niet Ragnar naar Niemeijer, maar die is er wel, die kijkt naar uh, Zwolle Eindhoven. En zit er zit daar een hysterische erbenaasje, of niet? Ja, maar die is een beetje ingekakt. Het heeft te maken met het feit, ja, het is hier 0-0 kwartiertje voor tijd. Maar Sparta op voorsprong bij Almere City Oeh. betekent dat Sparta op 63 punten komt. Zwolle bij deze stand op 69. Met nog twee wedstrijden te gaan zitten dan een gat van zes. Maar het betekent wel dat je misschien officieus kampioen bent of zo. Maar dat je vanavond echt geen schaal gaat krijgen. Die hier wel aanwezig is. Ja. En er zijn ook nog kansen geweest voor FC Eindhoven ook. Uh, Zwolle <tie> heeft het lastig in deze fase van de wedstrijd. Het is ongeconcentreerd. Het is slordig aan het worden. Terwijl Zwolle grote delen van de wedstrijd echt de bepalende partij is geweest. De partij is geweest die kansen heeft gehad. Dat geldt ook voor Eindhoven. Maar je moet zeggen, als je naar het veld kijkt, als je de wedstrijd volgt... is Zwolle wel steeds de ploeg die bepaalt wat er op het veld gebeurt. En dus Je had het over Erben Wennemars. Ben je ja. het met me eens? Nou ja, Zwolle is zeker de betere ploeg. Ik denk dat Eindhoven hier echt niet gekomen is om, uh, om, om te winnen. Maar uh, als Zwolle niet scoort, dan, uh, dan, dan heeft Eindhoven wel kansen. En ik ja. moet zeggen, de eerste helft was echt fantastisch, een, een groot feest hier in het stadion. Ik denk dat er ongeveer uh, 11.500 mensen hier in het stadion zitten, terwijl we eigenlijk maar 10.000 plekken hebben. Dus dan is het hier wel een feestje, maar uh, ik ja. wil eigenlijk zo meteen nog een feestje vieren. Ja, want jij zit in de raad van commissarissen volgens mij. Ja. En als het misgaat met die noodtribunes weet ik je te vinden. Ja, <laughs> met die noodtribunes staan er heel keurig bij. En, uh, ja, we zijn er klaar voor. Ik denk dat, uh, uh, ja, er verdient eigenlijk ook maar één club om de club, de club te winnen. Ik, als je die kansen kijkt, we hebben enorme kansen gehad van Marci, die heeft twee keer volgens mij een kans gehad. Dus ik, ik, ik verwacht nog gewoon dat er, dat, dat er gewoon een call komt ja. en morgen een enorm feest en vanavond ook. Laten we even die kans nog pakken inderdaad. Wanneer was het? Het is alweer een kwartier geleden denk ik, een kopbal van Nassir Marci, de topscorer. Hij maakte de 18 in het strafschopgebied, een voorzet van rechts. En kreeg die bal misschien wel op zijn achterhoofd, die bal karamboleerde richting kruising. En werkelijk een fantastische redding van Ruud Swinkels bij die 0-0 stand. Inmiddels in minuut 78, 12 minuutjes voor tijd. Maar dat was echt het moment dat je dacht, nu oh, gaat hij er een keertje in. Want die Swinkels, eerlijk is eerlijk, heeft er heel veel uitgehouden. Maar de stand 0-0. Maar ik neem ook aan, de jongens in Hilversum, dat jullie ook een paar vragen voor Erben hebben. Want jullie hebben, met hem, hebben mij met hem opgezadeld. Ja. Ja. Is dat zo? Nou. Nou, ik, nou. ik wil eigenlijk wel weten of Erwin een beetje in, in, in, in de rats heeft gezeten eerder dit seizoen... Toen het, toen het weer bijna misleek te gaan, net zoals vorig seizoen. Nou, het was, het was wel even spannend, maar dat is ook... Uh, uh, ik denk, we hebben vorig jaar natuurlijk zo'n mm. periode meegemaakt. Hè? Vorig jaar stonden we ook heel erg goed voor... En toen verloren we het wel. Maar dat kwam ook omdat RKC echt een fantastische tweede helft uh, seizoenshelft speelde. Die haalden in de tweede seizoenshelft meer punten dan dat wij in de eerste seizoenshelft haalden. Uh, en gelukkig hebben we nu niet zo'n team die zo goed is. Kijk, Sparta, die, uh, wij, wij, wij spelen op dit moment misschien niet het, het beste voetbal. Maar Sparta speelt gelukkig nog veel slechter voetbal. <lacht> en dan word je uiteindelijk, denk ik, hoop ik, van vanavond zelfs nog gewoon kampioen. Maar en wat heeft Zwolle eventueel volgend seizoen in de Eredivisie te zoeken? Nou, Ik denk dat het zeker uh, uh, kan. We hebben een mooi stadion, daar staat we er klaar voor. We hebben vanavond noodtribunes gezet. Er kunnen 10.000 mensen in het stadion. Maar met een paar uitbreidingen kun je naar 13.000 mensen toe volgend jaar al. Uh, en we hebben ook een best wel een groot achterland. Als je kijkt wat de regio Zwolle, <lacht> uh, dan hebben we ongeveer 900.000 mensen die we kunnen bedienen. En we willen ook FC al meer maken dan alleen maar Efts maar ook de hele regio gaan. Ik ga. voel een nee, burgemeesterschap je... aankomen hier, hoor. Ja, alsof je en is, en u, uiteindelijk, over zes jaar, word ik burgemeester. <lacht> ja, uh, uh, uh, Erben zit iets voor te lezen, volgens mij. Uit volgende nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Erben, we gaan nog even naar jou luisteren. Eerste helft, hoe jij klinkt als wij het stiekem niet horen. Jongens, kom op. Nee, toch? Kom op. Jongens, kom op. Oh, Mashi. Kom op, Mashi. Controle over de bal. Oh, dit is een domme bal. Wat is dat voor een ziekenhuisbal? Oh, nee. ja, dat is gemeen, jongens. Dat mag niet. <laughs> dit mag dus niet. Want ik heb nee, ook gezegd dat, dat hij er bijna in zat. Daarna. En daarna waren er een paar prachtige ballen. En ik moet zeggen, het is mooi om hier te zijn. Als ik nu ook hoor, hè, het stadion veert weer echt helemaal op. En ik ben best wel trots... ...dat ik hier een onderdeel van mag zijn, want de Jong. stadion zit echt... <laughs> chocky vol. Ja. Helemaal vol. En iedereen is enthousiast. Net waren er, ...want nu komen ook de grote bobo's... Hè. ...dus de, de, de, de mensen van Jupiler... ...die, die, die, die deze, deze... ...deze leak sponsoren. En die van Amstel, maar, die konden en gewoon, maar die konden gewoon... <laughs> ...die hadden gewoon geen plaats. Die waren echt over de zijk, want ja, die wilden ergens een plekje hebben. Zeggen ja, maar hallo, uh, we hebben geen plek meer... ...want al die fitboxen, alles zit vol. Uh, en het is gewoon een feestje hier. Maar het moet wel eventjes... Het moet wel eventjes afgemaakt worden nu. Ja. Ja, wat, wat, wat gebeurt er nou als dat niet gebeurt? Ik, bedoel... nou, we hebben, we, ik moet eerlijk zeggen, we hebben de huldiging van morgen hebben we helemaal klaarstaan. Ja, dan, dan, dan, dan gaan we het gewoon uitstellen. Want we hebben nu 9 uh, uh, punten voorsprongen op Eindhoven. Uh, na vanavond nog steeds. Dus Eindhoven is dan, is dan klaar. Maar alleen uh, in theorie kan Sparta nog gelijk komen. Dus nou ja, een beetje zal wel even zo ook, hè? Ja. Ja, oké, okay, maar dan moet je, moeten wij nog twee keer verliezen en zij winnen nog ja, twee keer. Precies. Dus dan gaat het wel weer een beetje opheffen, dat doelpunt is Erben, ja. ik voel aan dat we nog even bij je terugkomen straks. Tot zo. S ik hoop het wel. BNN Today. Zet een punt achter de weg. Eerst gaan we naar mijn vriend Erik, want die heeft <coughs> prachtig plaatje. Ja, we gaan een strakke overgang maken van uh, voetbal uh, in, uh, in Zwolle... en Erben, uh, VVV, Wendemars daar op de tribune. <laughs> um, naar Ierland, want deze dame heet Lisa Hennigan, komt uit Ierland. En je zou er eventueel kunnen kennen van het werk wat ze heeft gemaakt... Damian Damien Rice. Want hij is heel lang eh, bij in de band gespeeld. Hij heeft ook lang een lange relatie mee gehad. Erg rode, weinige relatie was dat. Veel drank, veel ruzie. En er was een eh, voedingsbodem voor heel veel mooie platen. Maar toen ze uit elkaar gingen... Uh, ze hebben elkaar echt vanaf het moment dat ze uit, me, uit elkaar gingen... en zij de band verliet ook echt nooit meer gezien. Dus dan weet je wel eens een beetje hoe dat uit elkaar geklapt is. Maar Lisa heeft een nieuwe plaat uit. Daar draaide ik laatst uh, ook al een keer wat van... omdat ik echt groot fan ben van deze dame. De plaat heet Passengers, heet het album. Volgende week zondag staat ze dat uh, te spelen in Paradiso. En uh, het liedje wat ik je nu ga laten horen, dat kan ik heel slecht beluisteren. Dus ik ga even buiten staan, ik moet hiervan huilen namelijk. Oh. Dat is echt heel erg. Nee, maar echt, ik ga, als ik dit hoor, dan kan ik even niet blijven zitten. Het heet Little Bird. Het zal wel over een vogel gaan, maar <laughs> <laughs> ik, uh, ik ga even weg. Luister naar Lisa Hennigan en Little Bird. je me dus opvegen. Oh, ja. <laughs> en het, het is echt waar, je zit hier een soort van, nou ja... Ja, het na, ik, ik zijn ja, sommige liedjes, yeah. dat het, ik vind dit zo wonderschoon liedje. Ja. Lisa Hennigan dus, een little bird. Gaan we naar Joris. Want Joris die deelt uh, vandaag zijn geluksdubbeltje uit. Altijd weer gezellig in Hoofddorp, dus niet. Lelijke gebouwen, maar waar ik naartoe ga, dat is wel gezellig namelijk een casting van Playboy. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat heb jij bij je? Ik heb een paar hakken mee en ondergoed en dat is het. string, Golfclubs. Je golfclubs? Ja. Je moest ook iets meenemen. Nou, ja, het hoefde niet, maar dat is gewoon een leuk idee. En ik ken van die sexy golfmeisjes die een beetje kakkerig op de foto staan. Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy. Waarom heb je deze keuze gemaakt eigenlijk, dat het door vrouwen moet worden gemaakt. Een lesbische uitvoering ervan, Nou oh ja, ik had me dus nooit zo gerealiseerd dat we natuurlijk ook een, een groot volgerspubliek hebben onder lesbische vrouwen. Achteraf is het logisch, maar ja, dat is achteraf wel vaker zo. Het wordt een uh, mer à boire aan weetjes over de zien. Ja, en een beetje man, heb ik gehoord altijd, die, die fantaseert er altijd vreselijk over, vrouwen met vrouwen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ons mannenpubliek het in elk geval niet erg vindt. Het vind is ik uniek wel. toch voor Playboy dat jullie het op deze manier doen? Ik heb het ook nog niet helemaal durven vertellen in Amerika, maar Um, dus we gaan ze gewoon verrassen. Hallo. Wat uh, beleefd? Beleefd, hè? Ja, ja, ik klop heel even. Jij ja. zit in de make-up. En uh, hoe ga je zo op? Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat. Uh, dat... ik we... Zullen jullie zeggen: kleren uit en ja. Ja. Ja. ja. Het is natuurlijk niet de eerste keer voor mij. Ik heb in 2008 ook in Playboy gestaan. Toen was ik Playmate januari 2008. Meteen dus... je, je ouders gevraagd? Niet echt toestemming, maar wel verteld van tevoren. Ik dacht van. Hoe uh... kijk jij er tegenaan? Het is toch de grootste fantasie van een man. Twee vrouwen. Bij mij was dat drie. <laughs> nou, klaar met de fysici. De fotostudio. Ik mag niet mee naar binnen. Ja, dat is, uh, dat is vervelend. Sta je hier met je badjas? En wat heb je nou aan? Ja, vrij weinig. Vrij weinig. Ja, ja. Oké, okay. ik zou zeggen, duik naar binnen. Zo. En hoe ging het? Ja, goed. De ja, poses moest je aannemen. Gewoon de zijkant voor, de achterkant gefotografeerd. Gewoon hele snelle kasten en gewoon doordraaien. En, uh... Naakt? Ja. Alleen mijn schoenen mocht ik aanhouden. Oh man, ik zou helemaal gek worden als we dat voor mij moesten doen. Waar kijkt een vrouw eigenlijk naar dan? Ja, ik vind billen wel mooi, maar uh, ja? <laughs> een borstpartij uh, kan ik ook wel uh, van uh, onder de indruk zijn, zal ik maar zeggen. <laughs> dus dat... Hoe belangrijk is het dat eenmalig aandacht wordt besteed in dit blad aan lesbiennes? Nou ja, er is één heel, heel tof blad. De en zij, dit is zus. Prachtige fotografie, hele mooie interviews. En ja, echt ook over de lesbische vrouw uh, en uh, biseksuele vrouw ook. En, uh, maar het zijn ook dat is te weinig. Die, ja, voor mij mag het veel meer zijn. Ja, zeker weten. Als je het wordt, he, want het is nog de vraag want het is een casting. Doe je het gewoon ook gewoon voor de fun. Ja, vooral voor de fun. Ja, en ook ja, het is wel, wel netjes als je ook gewoon betaald wordt voor je werk. Heb je de vorige keer gekregen dan toen je in de Playboy stond? Uh, dat mag ik niet zeggen. Nee. Dat is altijd geheim, hè? <laughs> ja, ja, top secret. <laughs> er zitten daar een heleboel meiden, maar ik vind jou wel een van de mooiste meiden. Ja, bedankt, ja. Sommigen bestraalt ook wel een beetje, het lesbienne straalt er vanaf. Ja. Maar jij bent ook nog meer vrouwelijk. Er zitten dus ook is het een beetje, zo beetje bonkige types. Ik val ook wel een beetje stoer, vrouwen, dus in die zin uh, vind ik dat wel uh, leuk. Krijg van mij, het is vrijdag vandaag, het geluksdubbeltje. Misschien dat jij een van degenen bent die straks in de lesbische playboy komen staan. Ja, nou, dat zou ik wel. Ik vind het hartstikke leuk. <laughs> Stel dat jij erin komt te staan, buiten de naaktreportage. Wat zou er eigenlijk nog meer in moeten komen te staan? Ik, uh, ik zou zeggen ook interviews met uh, lesbische iconen, zeg maar. Die zijn er al heel weinig en die komen al niet veel op tv. Wie zou jij kiezen dan? Nou, Claudia de Breit, een super tof 5. Als die erin gaat, uh, geniaal. <laughs> nou, wat moeten ze zeggen dan? Wat zij voor vrouwen voelen en hoe ze dat uh, in hun leven inbouwen en wat ze, ja, gewoon, uh, het is natuurlijk Playboy, dus het mag wel een beetje persoonlijk zijn. Het mag wel een beetje, uh, dat vind ik wel mooi. Nou, ik kijk ernaar. Ja, toch? <laughs> Ja, hier word je warm van. Maar Erben zit nog veel warmer naar te worden te binnen. Het gaat goed, hè, jongens. Ja, het, is, het gaat hier heel erg goed, want Sparta heeft 1-1 gescoord. 1-1. En dat betekent dus... dat het niet meer kan voor Sparta en ook niet meer voor Eindhoven bij deze stad. Nee, want het is 0-0. En net, Ruud de Heijden nog bijna. Maar op het moment dat hier de 1-1 doorkwam in het stadion, ging het stadion, het stadion hier volledig uit zijn dak. De harde kern, daar aan de noordzijde, die is een enorm feest aan het vieren. We hebben dan vanavond wel niet gescoord, maar als, het, als we nu 0-0 houden en het is al blessuretijd, dan worden we gewoon kampioen hier. Ja, ik zit even te kijken hoeveel tijd er nog gaat bijkomen, want dat is mij niet duidelijk. We zitten in die extra tijd met die 0-0 stand in Zwolle en het is uh, spannend, het is mooi om te zien. Iedereen is klaar voor een titel die morgen dus gevierd gaat worden. Erben, zeg ik het goed, je bent er vast vaak geweest op het Rode Torenplein. Ja, zeker. Ja, we gaan in een boot zitten en het is, ach man, we hebben... Weken, je, je wil je niet weten wat we allemaal niet georganiseerd hebben. En wie er wel van boot mag en wie er niet van boot mag, maakt mij allemaal niet uit. Maar hier is het feestje. In Zwolle. Het is een kwestie van aftellen. Zwolle heeft balbezit achterin. Er is al wel gewisseld. Ter Heide in de ploeg gekomen. Hij heeft ook een dikke kans gekregen. Een minuut geleden een kopbal. Weer prachtig gepakt door Swinkels. De doelman van Eindhoven die al sprak met Nak Breda. En misschien komen het seizoen dus wel in de eredivisie speelt. Misschien ook wel met Eindhoven. Want de na-competitie zit er voor die ploeg natuurlijk nog altijd aan te komen. Maar goed. Iedereen staat klaar bij de dugout van Zwolle. Om het later te gaan maken. En morgen nog een keertje de trap. Van de keeper, dat is Leon Terwielen, de vervanger van Diederik Boer. Wat lullig voor hem toch, dat hij na tien jaar trouwe dienst deze wedstrijd vanwege een hoofdblessure moet missen. Daar is uh, de zwongen nou. aan de linkerkant van het veld. Het kan niet lang meer duren. Als je ja. T. in de middenlijn over. Meter of twee, drie aan de linkerkant van het veld. Neem jij maar even over, Herbert. Ja, hij is een speler. Het gewoon rustig uit. <laughs> ja, we zijn gewoon een betere ploeg. Hier de hele avond, niet de eigen maar 1 te winnen. Ja, we vieren het al. Maar ik weet niet of de wedstrijd in Sparta al afgelopen. Maar hier is de eindseciaal. Hier is het 0-0. Dus het is dat gewoon afwachten. Ja, nee, ik, want ik weet nog niet zeker of Sparta afgelopen is. En dat is nu ook een klein beetje onzekerheid. Is Sparta afgelopen, Sparta afgelopen, daar zijn we kampioen. We zijn we kampioen. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Dat vind ik echt heel geweldig. Het is nog wel een beetje onrustig op te op tribune, Want ik weet nog niet, er is hier in het stadion nog niet bevestigd. ...of het wedstrijd afgelopen is. Nee. Ja, we gaan nu wel vieren. We nee, gaan zeker vieren. Er we zit nog wat twijfel. Op, want de spelers verzamelen zich rond de middenstip... ...en het is ja. een kwestie van springen en hossen. Maar kijken, wachten kijken, en wachten... wachten ...ja, het wordt inderdaad in rustig nu. Er rustig komt wel op, vuur. Dus ook er komt heel veel vuurwerk nu ja, al. En, heel veel en de harde kern gaat echt helemaal uit zijn plaat. Hoe noem je dat, volgt daar? Ja, de, de harde kern of <laughs> weet ik veel, op de noordzijde... Daar zijn de jongens die... Die ons opwacht als het goed gaat, maar ook als het slecht gaat. En ja, dat wacht, is een heel, heel, wankel evenwicht. Maar vanavond is het feest en uh, het is mooi. Zwolle is voor. Zwolle... Ja, we zijn kampioen. Ja. het. is nu echt al oh, het officieel. Oh, wat gaaf. Wat gaaf. Zwolle is de kampioen van het seizoen 2011-2012 na tien jaar afwezigheid of tien jaar na de promotie deze Ja, dat de ja, is mooi. En we zijn er ook echt klaar voor. We hebben vorig jaar bijna kampioen, nu kampioen. We hebben nog een jaartje extra kunnen bouwen. En ik vind, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om hier commissaris van te zijn. En met name om de verbinding te maken met het maatschappelijk Want ik ben ook ambassadeur van het maatschappelijke tak. Ja, en ik vind is. het heel gaaf om de verbinding te maken. Ik ben echt blij bij de ja, nee, dat en zondag ja. En zondag ga ik nog iets doen wat nog veel leuker is. ja daar ga ik jullie oh, maandag ja. over vertellen. Ja, dat is ook heel spannend. Ja? Iedereen hier aan tafel is even extatisch. Als jullie daar op het tribune. Oké, Simon, ik hou veel, veel plezier nog daar. Dankjewel, dankjewel, spieren. Ja. Wij bespreken nog even heel kort nog een paar laatste puntjes van de week. Luc? Ja, we beginnen met Ineke van Gent. Die deed een John Leerdammetje in de radioshow van Giel Beelen. Praatte ook zij mee over een niet bestaand onderwerp. Ze werd namelijk gevraagd of Richard Nixon een goede spindokter voor Obama zou zijn. Nou, die is dus republikein en ook hartstikke doord. Nu wil ik even de uitstap met die maken naar Amerika. Want daar is natuurlijk ook een verkiezingsstrijd losgebarsten voor de democraten. Natuurlijk onze Barack Obama. Ja. Nu heeft hij een nieuwe spindokter en uh, dat was Richard Nixon, die oude rot. Zou die het kunnen flikken voor Obama? Ja, de vraag was dus, gaat ze mee of niet? Of in het geval van Ineke van Gent, klopt dat? Alles wat Obama kan helpen, uh, zodat hij door kan uh, in de Verenigde Staten, daar ben ik voor. En welk, welk, welke eigenschap van de oude rot Richard Nixon zou Obama dan kunnen helpen? Ja, dat weet ik eigenlijk uh, niet. Misschien uh, wel dat hij verschillende partijen bij elkaar moet uh, brengen. Ja, enzovoort, enzovoort. Een je oefs de vloeps dus. Van Gent is trouwens <laughs> niet van plan om ook op te stappen. Ze had de fout al in vijf minuten na het interview door, want dat staat ook gewoon op Wikipedia natuurlijk. Elisbeth, had ze weggemoeten? Weggemoeten? Ja, van Gent? Nee. Om dit? En ik heb teruggekeken, omdat ik wist dat we het gingen bespreken. Nou ja. Ik vond er ook wel heel erg ingemonteerd, dit keer in het filmpje van Giel. Ja? Ja, ik, ik, nou ja, het waren allemaal fragmenten achter elkaar. Dus ik kan best hebben gezegd van ja, ik ken de beste man niet. Of uh, ik weet niet wie je bedoelt, maar goed, het moet een man zijn die uh, alle partijen bij elkaar kan brengen. De laatste oh. in wel iets, we maakten wel een uitgeleier, ja. maar... In de, in de audio hoor je het niet, maar op het beeld zie je ja. dat er geknipt is. Ja, oké. Okay. Um, dus gaat het gaat niet weg. Het was het ook veel minder ophef natuurlijk dan over Leerdam en ook minder erg. Dat ja, maar... vind je ook niet te vergelijken, hoor. Nee, dat nee. is ook niet te vergelijken. Nee. Maar Siewert, jij vond het wel weer typisch dat... Ik bedoel, van Leerdam heb je al niet zo heel veel mee, maar van Gent ook niet, hè? Uh, van Gent heb <laughs> ik nog minder mee, denk ik, bijna. Nee, ja, weet je... Er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant, ja, het is gewoon dom... Um, ik bedoel, zo moeilijk is, weet niet, uh, niet zo heel moeilijk uitspreken. Dat kan, kunnen kinderen van drie, vier jaar oud, kunnen ze dat al zeggen tegen ouders. Maar waarom, waarom heb jij een aan deze twee? Doen. Maar ik denk dat zij echt niet gedaan heeft alsof zij precies wist wie deze meneer Nixon uh, als spindokter was. Ik denk dat ze gedacht heeft, misschien heeft ze wel gezegd, ik weet niet precies over wie je het hebt, maar goed, zo ja. iemand moet... En zo'n beetje ja, dan meer. Dan moet je, gaan je dus praten. gewoon je mond houden als je niet weet. Ja. Of ze vraagt: heet hij ja, Richard ja. Nixon? En hij zegt: ja, hij ja, ze heet Richard Nixon. Dan heb je inderdaad ja. een item. Ja. Ja. Uh, maar jij vond het maar, wel een beetje typerend. Want dat zijn twee politici waar jij niet al te veel mee op hebt. Want je vindt ze gewoon niet goed. En dat die daar dan in trappen. Ja, volgens mij hebben ze daar best wel goed in geselecteerd. Het is niet zomaar toevallig dat, uh, dat die twee erin uh, oh. zaten. Ik geloof dat er ook nog wel meer uh, items aankomen van andere politici. Het zal maar in één week. Uh, ja, maar dat, uh, dat zijn grotere namen. Dus volgens mij gaan die niet uh, voor de bijl. Want anders was dat volgens mij wel eerder. Nou, ja, ik een taxichauffeur. Ja, ik weet niet hoe we betrouwbaar taxi. Die Die had de vriend van deze jongen in de taxi gehad en die zei dat Rutte er ook in zat en voor de bel zou gaan. Dus. En oh, die nee, mij ja, de jager ook. Okay. Nou, ja, de jager ook. Oké. Ze moet zelfs de nou, meter dat kat ja. in ronddraaien. Ja. <lacht> Anders is de radio stil. Uh, ik bedoel, Siward, uh, Luc, al die jongetjes, ja. <lacht> jongetjes. Jongetjes, jongetjes maar zelf. Wat is nou een Twan, we kunnen nog mee, Twan. Goed, we gaan naar de Jezus quiz. Rondom Pasen programmeerde de EO allemaal kekken, Jezus, programmaatjes, The Passion en ook dit... Hallo allemaal en welkom bij de grote Jezus-quiz. Passion Jezus, Danny de Bunker en Siep van de Ploeg gaan vanavond een epische strijd met elkaar aan. Want wie heeft er meer opgestoken van zijn muzikale kruisgang? Ja, een quiz dus over Jezus. Allemaal bedoeld, zo zegt de EO. Omdat ze verlangen om met meer mensen in gesprek te gaan over Jezus. <lacht> Sorry. Alleen de e Jezus-quiz viel niet zo enorm lekker en dat kwam door dit soort vragen. Waarop is Jezus nooit verschenen voor één punt? En ik, het is een multiple choice, dus ik geef jullie mogelijke antwoorden. A. Een koekenpak. B. Op een banaan. C. Op een fles rode wijn. Of D. Op een hond Ja, zo gaat het. Hè. Een beetje luchtig doen over Jezus. Echt zo ontzettend misplaatst. En dat vonden veel andere mensen ook. Als je Pet van de weer wil horen zuchten, dwars door mijn kop. Dan word <laughs> ik het zo, juist. zo jongen, jongen. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb er net een, uh, een kwartier doorheen uh, ge gezet. Het is EO uh, Goes BNN. Nou, nah, ik weet niet, oh, maar dit zouden wij bij BNN dus echt nooit doen. Op een gegeven moment is er een soort Jezus-figuur ontkleed... en die hebben de deelnemers dan samen met een soort laatste avond originaal gespeeld... met slaan en schoppen. En daarna hebben de deelnemers zich vergrepen aan een liters alcohol... en een Danny de Munk ook. En het was echt Sodom en Gomorrah daar bij de EO. Echt een schande bespottelijk. Niet hem terug te zien helaas, want de EO heeft het helemaal afgehaald. Maar het is uh, een true story. Gebeurt. Een fantastische tweet, meteen al daarna... Uh, de, de sporen van de grote jezus worden zorgvuldig uitgewist en zal alleen nog maar in overlevering overblijven. <laughs> jezus zelf. Maar dit is toch een beetje ja. staal, de staal maar, van censuur. De tweede keer dat de EO een beetje terugkrabbelt... ze hadden eerst een, met Ari, Booms, sorry, met ja. Ari Boomsma... Hadden ze een, een soort cabaretprogramma stand-up comedy over Jezus. Ja, loopt uh, een man over het water. Ja. Ja. En dat was, was zo leuk, dat schrokken ze zelf van. En toen hebben ze het ook niet uitgezonden. Maar dit was gewoon en niet en leuk. Nee, okay, maar en het meest verpand is, dit was al opgenomen. Ja. Dit was al opgenomen. De, je, je had de EO-leiding al kunnen zeggen, gaan we het niet uitzenden? Nee, maar ze, ze gaan het wel uitzenden het, en vervolgens gaan ze... Het is de raad van bestuur geweest die, die vervolgens de, de, de leiding heeft teruggefloten... omdat er heel veel mailtjes, brieven binnen zijn En ja, die gekomen. achterban is gewoon heel, heeft heel veel ja, invloed. Die reageert heel ja. erg bij ja. de EO. Ja, ja, ja, ja, ja, maar ja, daar, daar bestaan ze bij de relatie van ja, ja, ja, die achterban. Ja, ja, ja, ja. Bestaan ze. Ja, ja. Zijn maar ze. Zegt, zo groot? Is het, terwijl ze hadden gewoon dan zelf moeten beslissen van, van tevoren... Nee, en dat nee, moet, dan moet je van tevoren, en, ja. ja. Nou, en ik vind dus het ook eigenlijk best... degene die dit heeft door laten gaan... Nou ja, dat vind ik ook wel uh, eigenlijk besproken. volgens mij is er altijd een soort stamstrijd of richtingenstrijd binnen die EO. Een beetje de, de rekkelijke en de precieze. En die botsen altijd en, dan kom, en dat gaat altijd ten koste van programma's ja. of een presentatie Goed, maar wij hebben het er wel weer even mooi over gehad. En we zetten dan een dikke vette punt achter. Net zoals de rest van deze hele uitzending. En ik dank mijn mannen hier. Mannen, Luc, Kink, Siebert van Linden. Yes. En de, jongen jongen de, de jongetjes. En de jongetjes. Lies van Staats en Erik Carton. Dankjewel. We hebben een mooie weekend. Jij ook. Wij zijn er gewoon. Maandag weer is het vrijdag. Ja, het is vrijdag. We zijn even in de war. Het is vrijdag de 13e zelfs. We de... zien je zo meteen met wat. Ik ga door. Ik ga Ik ga door. Achter de week. Ja, weet je wat ik ga doen? Ja, hitte. Ja, Pascal Smit man. had het er even over moeten hebben. Dat spa SP Ah oh, Ja, man, man, man. Ja, heb je zijn kop gezien op het AD? Ja, ja. Nou, nou, wat een freak. Nee. Uh, ja. <laughs> ja. Hey, en, maar zie je, daar heb je niet echt uitgebreid over gehad. Maar jij gaat er eigenlijk een beetje Europa overnemen. Nee, Het zou mooi zijn als een soort van McDonald's kunnen uitvinden. It's It's een een nice. soort van franchise. Yes. Ja. Radio 1 en de strijd om de kampioenschouw. Daar gaan 2012. Ajax ruikt het kampioenschap. Wie trekt er aan het langste eind? Oeh, dat scheelde heel weinig.